Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een brand op een school in Kenia zijn 17 leerlingen omgekomen. 13 anderen raakten zwaar gewond, zegt de politie. De brand brak uit in een slaapzaal van een kostschool in het midden van Kenia. De president zegt dat het een verschrikkelijke en verwoestende brand is geweest. Hij wenst nabestaande sterkte en hoopt dat de gewonden snel herstellen. Er wordt gevreesd dat het dodental verder oploopt. Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan. De spelers van Ajax moeten uitkijken dat ze het voetballen niet verleren. Afgelopen weekend ging de wedstrijd tegen Feyenoord niet door dankzij de politie. agenten willen een regeling om eerder met pensioen te gaan en voeren daarom actie. Dat gaan ze nog een keer doen tijdens een wedstrijd van Ajax. Mogelijk gaat de pot tegen FC Utrecht volgend weekend ook niet door. Ajax zou dan een maand geen competitiewedstrijd meer hebben gespeeld. Een grote brand heeft de loods van een fietsenwinkelketen in de as gelegd. De fik was op een industrieterrein in de Meern bij Utrecht. Er waren in de omgeving grote rookwolken te zien. We hebben ook een hele laten versturen, want je ziet een enorme rookwolk eraf komen. Uh, mensen moeten ramen en deuren sluiten. En uh, we zijn bezig die brand te bestrijden. En we proberen ook overslag naar andere branden te, te voorkomen. Zodat die binnen het gebouw blijft wat nu in de brand staat. Bewoners uit de buurt krijgen het advies om hun ramen en deuren dicht te houden. Ga je een rondje schaatsen in ijsstadion Tijalf, dan moet je binnenkort naast je schaatsen. Gaat ze ook een helm meenemen, want die wordt verplicht. De directeur vertelt waarom. Wat we eigenlijk zien is uh, toch wel wat een toenamend uh, aantal incidenten met uh, ja, vallen op het ijs. En dat zou je kunnen vergelijken met vallen op een betonvloer. Nou, dat kan schade uh, opleveren. Uh, uh, ja, hersenletsel, maar vaak ook wel met uh, uh, op zich een, uh, andere verwondingen. De helmplicht geldt niet voor topsporters. Die hebben hun eigen regels voor het dragen van een helm via de schaatsbond. Het weer nog vanmiddag en vanavond kans op wat buien. Soms ook met onweer. Tot die tijd is het op de meeste plekken droog. En zijn er opklaringen met behoorlijk wat zon. Bij 24 tot max 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Got me so I can't sleep at night Ja, nou ja, goed. Het dus is de tweede uur alweer van de uh, boys en uh, de girls uh, en yeah, de cookies en de koffie. Are Back in Town, hè? En dan in weer in back, town. In town. Are back in Town. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, eh... Uh... Gerry, ja, we zijn gestopt met pluspunt. Och jee, dan moet ik het even pakken weer. Ja. Oh, dat geeft helemaal niks. We doen best wel alleen van pauzemuziekje. Ja. Ja. <laughs> uh, Willem, ja. Uh, als jij nou straks uh, op vakantie gaat. Ja. Waar ga jij dan in eerste instantie naartoe? Dat willen wij weten. Vakantieland. Ja, vakantieland. Ja. En wat wordt jouw vakantieland? Vive la France. Oh, ga je naar Frankrijk? Leuk hoor. ga naar Leuk Frankrijk. Gaan gaan naar frankrijk. Ja. Ik hey, kom maar, nooit meer terug. Wat? Is dat uh, uh, Noord-Frankrijk, Zuid-Frankrijk? midden Zuid frankrijk Nee, nee. Zuid-Frankrijk, nee, nee. Zuid ja. De Dordogne? We gaan er niet zitten schilderen, hè? Oude oh, de Streek bedoel je? Ja, de, de, de nee, Dordogne. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik uh, naar uh, waar die wolf vandaan komt hoor. Bordeaux. Oh, ja. oké. Okay, okay, okay. Mooi land hoor, Frankrijk. Hé, hey, ja. maar nog even wat anders eerst, hè? Hé, hey, ja. Prijsvraag! Je Oeh, de je prijsvraag. Je prijsvraag. Je ja. Je de prijsvraag. prijsvraag. Want ik heb. Uh, ik heb voor de luisteraars, nou eens een leuke. Dat wil, ik weet niet. Als, als de, als de men daar belangstelling voor heeft... Ja. dan houden we hem erin... anders gooien we hem eruit. Maar ik wil eens proberen... Uh, kijken of de mensen uh, goed zijn in cryptogrammen. In wat? Soms zijn in mensen cryptogrammen. Het ja. zijn er die, dus die munten, zijn het ja. digitaal geld. Of? Krip, geld zijn, en uh, als ze het goed raden... Tip, dan, mogen ze, dan mogen ze een plaat aanvragen. En als we die in huis hebben... dan wordt die plaat gewoon gedraaid. Ja. Als beloning. Hè? Oh. Dus dat is toch een leuke prijs, of niet? Want muziek zijn vitaminjes voor je hart. Kiek dus is voor alles. Ja. ja. Dus, nou, het cryptogram van deze week ja, is uh, en een uh, uh, niet te een, moeilijk, een, hè? Een heldendaad. Ja. Een heldendaad. Ja. Hoe uh, moet ik het nou ook weer zeggen? Jeetje, nou ben ik. <laughs> Ben je kwijt? Ja, ik, ben, ik, ik ga hem straks nog even herhalen. Ja, ik, ja. ja, okay. ja. nou, ik krijg nu al wat berichtjes van nou, stop er word... maar, maar mee. Maar het als... heeft met een helder daar te maken. Het is, moeilijk. Het is ja. moeilijk, moeilijk. Moeilijk om bescheiden te blijven. Zal ik maar gewoon een stukje muziek doen? Dat je even, ja. uh, zal ik dat even doen? Nou, ik doe het toe. Nou, vooruit. <laughs> Nou, er zit er eentje op hete kolen, want uh, die man zit gewoon met zijn. Uh... Nou, daar gaan we nog een keer. Wat was de... Ja, je gaat het weer meemaken, je gaat het weer meemaken. Ja, je gaat het weer meemaken. He? Ja, mee mee. ja, ja, ja, nou, ik ben nou, benieuwd, ik ben benieuwd. Met opzet een goede uh, daad verrichten. Met opzet een goede daad met verrichten. Met opzet een goede daad verrichten. En, dat, en dat, uh, dat is een cryptische omschrijving? Ja, dat is een cryptische omschrijving. En dan kunnen de mensen dus... Uh, en als je raait uh, wat, wat, dan, het ja, wat het is, dan, dan draait Willem een plaatje voor je, wat je, oh, waar, waar je, waar je op mag verzoeken. Maar dan moet hij het wel in huis hebben natuurlijk. Ja, natuurlijk. ja, het zou gek zijn als ik het niet in huis heb. Kijk, okay. dat bedoel ik. Eh, want ik ben nu in de radiostudio, heb ik niet alles bij me natuurlijk. Dus met opzet een goede dag. Maar, maar, uh, ja, ik ja. Was dat. Ik zet het natuurlijk wel met de volgende. Ja. Hoe krijgen wij de antwoorden hier? Wij sturen de mensen een berichtje net, Ja, Dat mag jij vertellen. <lacht> Charles Darf, vrouwenvleugel, 32-4 in <lacht> Lelystad. Ja. Nee, nee hoor, uh, ga maar gewoon naar, de, naar, de, naar, de, naar de, de bekende weg. Ze weten die allemaal te vinden, dus uh, mij niet, jou wel. Ja, nee, ga, Kom, uh, via, via Messenger via Messenger. ik ja, ben benieuwd. Uh, dus, uh, je moet even lid worden van uh, de, mijn Facebook. waarom moeten ze nou weer lid worden? Dat is, dat is dan als kunnen jou. ze geen berichtje sturen. Echt oh, waar? Ja. ja, je kan niet je zo dat doen. Ik nee. weet niet. Ik weet niet hoe het werkt. Joh. Dus, als je geen uh, vriend uh, bent van jou, dan kan dat niet. Je moet vriend worden. Ja, uh, uh, ja precies. Oh, dus zo kom jij aan al je vrienden. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar uh, uh, ja, ja, ja, Charles Duif, ja, ja. Charles, net als de koning van Engeland. En dan ja. Duif moet je spellen Dirk Utrecht. Lange nee, ei met puntjes. Ijsbrand. Dubbel een Ferdinand. Zerdinand, Dat Dat vind ik op zich al een cryptogram hoor. ja, dan doe je een vriendschapverzoek en dan, dan, uh, accep dan een... accepteer ik jou als vriend. Tenzij je dus een terrorist bent, dan doe ik het niet natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. En dan, uh, nou, dan kan je mij een berichtje sturen, maar dan kan je ook reageren op de. Maar je, ze kunnen toch ook bellen Willem? Weet jij het, het nummer van, uh, van. Kijk maar op de flyer. Kijk maar op de ja, er staat telefoon van de studio. Okay. Maar dan ja. weten we dus de volgende keer pas wat er ziet. Nee hoor, ze kunnen nu bellen. Oh, ze kunnen nu al ja. bellen. Oh, ja. oké. Okay. Ja, ja. Maar we hebben natuurlijk nog twee Je moet, maken. weet je, het is helemaal niet zo moeilijk. en Je moet gewoon je eigen muziek maken. Dat is het. Try and sell you, 'cause it hangs. to do your En jij als muziekkenner. Ja. Hallo. Ja, had je stond de spanning op, op je stond, spa, stond de spanning op de tafel dat je zo'n uh, schrik. Nou, ja. luisteraars, u kunt het niet zien, maar misschien ook wel als u, ja. Ja, ja. Als u het beeld van ja. het studio. In, hij hij, hij, hij stond onder spanning. Het komt door de warmte. Oh, denk ik. komt door de warmte. Door warmte ja. hij, ik zal je vertellen waar ik van schrik, want ik kan tussen twee monitoren heen kijken en ik kan gewoon zien dat jij ondertussen terwijl Mama Cash, haar nummer aan het zingen was. Ja, ja gewoon de broek onder aan je knieën heeft hangen. Dat, dat kan toch dat mag niet? Dat mogen de luisteraars toch niet weten? Nee, alleen Gerry mag het weten. Goed. Ja, okay. ja, ja. Lu ja, Ja. Er was in de PC Hoofdstraat he. Er, er, er was een overval. Ja. ja. En dan zit er een dronken ventje daar op een bankje. Dus de politie loopt daar naartoe. Die zegt: Meneer, uh, heeft, u wat, uh, heeft u dat gezien wat er is gebeurd? Ja. Ik heb alles gezien. Ik heb alles gezien. Er kwamen twee olifanten. Twee olifanten. En die konden met die slurf in, in, in de vitrine van, van de juwelier. En die zogen zo al die sieraden in, in, in de slurf. Ja. Toen dus zegt die agenda, was het een Afrikaanse? Of was het een, Indische. een Indiaanse? Indische in, in, in, in olifant. Ja. Zit die vriendelijke niet zien? had een bief, bief, bief, bief, bief, soms dan denk ik wel eens ik denk maar niks. Maarten van dan hoor ik niks meer want nee, nee nee nee Gelopen. Ik, ik weet het niet. Dat dus, uh, ja. nummer, dat stopt er gewoon mee. Ja, Marthe, ja ze had er genoeg van. Marta moest naar huis. Ze moest weg. Ja. Oh, dat is het. Oh, ja. <laughs> nee, nee, nee. Marta en de Vandella. En de Vandella. Ja, zo. nee, ik zie, al, ik zie al, waar de fout zit. Ik zie al waar de fout zit. Waar zit de fout? Toch niet hier? Uh, nee, uh, aan dat, deze kant van de grap. Er komen die kapel, dames, die lopen met van die hakken en met die stiletto's en dan gaat ze op de microfoonkabel staan. Ja, dan oh, hoor dan je niks meer. ja. Maar dat geeft niet. We gaan, we gaan lekker door naar pluspunt. Gerry. Nou ja, dat is niet specifiek pluspunt, maar wel heel belangrijk. Ja. Uh, de KNRM bestaat natuurlijk 200 jaar, hè, dat weten we allemaal. En zij hebben nu een hele mooie tentoonstelling uh, hebben zij, uh, georganiseerd in het Zandvoort Museum. En dat wordt vanmiddag uh, vanaf 4 uur. 4 uh, uur of 5 uur? Maakt nee, nee, even? Ik ga even naar vijf de uur, ja, ja, ja, ja, Ik ga even kijken, uur, ik moet uur. even naar de officiële oh, dingen kijken. Sorry, ja, 5 uur. Vijf uur. Ja. Het wordt vanmiddag door David Molenburg en de wethouder Gert-Jan Bluis. Om um vijf uur geopend. Uh, in het Sandwich Museum. En tegelijkertijd is er al op de boulevard. Vauvage, zijn er allemaal foto's al uh, te zien. Ja. Een fotocollage van 200 jaar redders, redders op zee. Van mensen van nu. En ook voor in, de, in de toekomst die redders worden. Dus... Ja, We hebben, hebben onze DJ. Uh, ja, Willem gered. Die is ook gered. Uh, die is ik ook gered. Hij werd gered en ik heb het licht gezien. Hij heeft het ook licht nog. gezien en hij is ook toegetreden. Je bent ook toegetreden, toegetreden tot die orde. Hij is toegetreden. Die orde. Hij is toegetreden. Ja, ja. Maar dat is dus heel leuk. En uh, dat is dus vanmiddag. En die die, die, en die staat op de boulevard. Dus iedereen kan die bekijken. En in het museum zelf is ook van alles te zien over 200 jaar... Uh, ja. Uh, KNRM, dus dat, dat is wel hartstikke leuk. Nou hoorde ik net uh, Dolly ja. iets fluisteren over nog een festival morgen. Ja, dan hier. weet ik niet wat dat is. Oh, dat ik weet... weet niet wat, ik hoorde het ook, maar okay, ik ben vergeten okay. te vragen eerlijk gezegd. Nou, gezet. misschien kunnen we het dus straks eventjes op internet... Uh, ja, maar ik heb het niet uh, gezien, ik weet alleen de markt op zondag. Oké. Okay. Uh, dat was even de mededeling uh, van de KNRM. Van de KNRM, En En een Pluspunt heb ik verder... Goedemorgen. He he, he he. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat he. wat heb ik er... He. Warm, me... hè? Ja, ik ben helemaal buiten adem. Je trap op. Mama die komt eraan. Die, zat die met de, de, zit met de kont in die liftstoel vast, geloof ik. Oh jeetje. Ja. Hoe Moeten kan we, we helpen? helpen? Ja. Ja. Moeten we helpen? Nee. Kom, dan komt ze Ah, kom ja, Mama, oh, kom oh, erbij. Leuker. Wat verdorie, die lift hier zo. Die is veel te krap voor mij. Ja, maar mama, je hebt wel een behoorlijke batterij, moet ik zeggen. Maar nou, dat zeg je toch niet? Hij is, ja, het is één maat, hè, die, die, uh, die lift. Je kan nee. hem niet. Uh... Ja, een lift, lift van auto's die dood is. Nou ja, zeg. Ja. Dat kan toch helemaal niet. Ja, maar auto's, die, was nog, die kwam nog redden. Hè? De auto's redding, verstaan? Ja, Otus redding wel. Ja, maar... Die zat dan op de dok of de base, zat dan. Ja. maar die zat nooit in de stoel. Alleen aan het redden. Dus die, is ook, die, zat... die komt ook op die tentoonstelling, ja. hè? komt ja. die ter sprake. Hè? Ja. Oh, ja. Maar ik vind, wij, wij, vinden, wij vinden het allebei leuk, hè Harm? Jazeker, mama. We vinden het allebei leuk om hier te zijn. En uh, we genieten altijd van jullie programma. En we zullen niet te veel ons ermee bemoeien. En we zullen oh. afstands, maar zullen we kijken hoe dat allemaal gaat hier vanmorgen. Oh, wat leuk gereden. Ja, je bent naar Tessel geweest! Ja, hoor. ja! ja, ja. <laughs> nou, ik ben er ook wel eens geweest. Ja, dat is leuk, hè? Leuk, hè? Ja. Nou, en, en ik heb daar een leuke jongen ontmoet voor Oh, echt? Ja, daar is harm van, hè? Van die, van die jongen. Een eilandjongen. Ja, een een eilandjongen. Eiland, eilandjongen. Harm is van een Tesselse man. Oeh, ja, een eilandjongen. Ik meen het al te zien aan harm eigenlijk. Wat bedoel je wel hè? Je hebt zand in de ogen. Ja. Nou, nou, draai dan maar Mr. Sandman voor me straks <laughs> Ik beloof niks, ik beloof niks nee. Nou goed, uh, jullie willen vast koffie denk ik? Of, uh, ja. ik nou, uh... ja, zeker lekker Ik oh, zal oh. even zo even de keuken waarschuwen Oh wat leuk, ik ja, ja, ja, ja, dat ja, je dat ja. doet voor me Heel leuk, dankjewel hoor hey, Maar uh, je weet wel eens wat, uh, Harm, want jij bent van de afstand Jij bent overal de weg, maar hoe ver zullen we van Tulsa af zijn, denk je? Uh, 24 hours ongeveer. Dank je wel. Ja. Jim Pitney vindt dat toch? Ja, oh. Yeah, leuk. While I was driving home and I'm not the same anymore Oh, I was only 24 hours from Tulsa Now Only one day away from your arms I saw a welcoming light And stopped to rest for the night And that is when I There. and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, I only one day away from your arms. She took me to the cafe, I asked. Her your arm you The jukebox started to play, And night turned into today As we were dancing closely All of a sudden I lost control As I held her charms And I caressed her Kissed her Told her I'd die Before I would let her Out of my arms For oh, I was only 24 hours from Dulce, on. I'm only a day away from your arms, I hate to do this to you, but I love somebody new, what can I do when I can never ja, Gene Pitney. Ach, het was wat. He? Hij bleef wakker in die man die pit niet hè? Ja, hij Pitney niet. Nee, nee. moeilijk wel. En dan hebben we wel 24 uur, uh, 24 uur rijden, zeg maar. Voor, uh, ja. Dus... Ja, ja maar ja, ik, ik blijf het lekker vinden al die gaan oude muziek, hoor. Ja, het is, het is tijdloos gewoon... En, uh, Gelukkig wordt er weer steeds meer gedraaid. Hij ah, had weer. toch ook het nummer van Honey, I miss you? Hè? Honey, I miss you, ja, dat is ook mooi. mooi ja. nummer. Maar zal hij haar nog steeds missen? Want ik geloof dat ze inmiddels al getrouwd zijn. Maar. Ja, ja. Maar dat is een beetje een nummer met een keer Brok in de keel. Ja. Echt, echt wel een mooie, ja, ja, ja, ja, ja. mooie tekst en zo. Maar jij bedoelt Jim Pitt, niet bedoel je? Jean. Jean, ja. Hij ja. heeft ooit een nummer gemaakt en weer een nummer in de revival gegooid samen met um, Mark Elment. Mark Elment was de zanger van Softcell. En toen is ze het nummer gemaakt. Uh, something Holden. Something, something got a Holden. Ja, die, ja, ja precies. Ja. Ja. Ja, ja. nou dus Het werd weer een hit. Het dus, werd weer een hit. Dus hit na hit. Hit na hit. Na hit Dus het was eigenlijk... Hit een... me with your... Nou ja, ja, precies. Het was eigenlijk een petit. Een hittepetit. Nee, hit ja. ja. Wij krijgen koffie van Gerry uh, Willem. Hoeveel? Ja, nee. Dus eventjes, dit is eventjes voor ons. Het staat even een adempauze. Eventjes. En... Uh, nou ja, goed, en daar maken we maar even gebruik van, denk ik. Ik zal je vertellen, ik mag ik toch even wat vertellen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, nou, ik, was, uh, nam, ik kwam mijn uh, meneer tegen uh. een week geleden ongeveer. Ja. En die man nam mij me mee naar huis. Ach, nee, nee, nee, niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee. sorry hoor, maar ik word overvoed met koekjes. En... <laughs> ja. Willem is net zo lekker afgevallen. Dan moet je niet helemaal volhouden met ja. koekjes, Gerry. Jij dan, hè? Ik ja, maar ja, dankjewel, Gerry. Ja, Charles is van een koekje, hoor. Dat is nog een andere koek, hè? Een zandere vraag, hè? He, yeah. Ik was dat vertellen, Charles. had toch even je klep ook Houd je Houdt je klep? Ja, nee, natuurlijk. Ja, nee. Ja. Ja, nou, oké, okay, uh, moeder van Hang. Ik, ik, ik zal even het zwijgen doen. Wat ga je nou, doen? Ik, ik, ik was aan het vertellen, dat die, die man neemt mij me mee naar huis. En toen deed hij me een oneerbaar voorstel. Oh, ik zeg: Als mijn man dat hoort, draait hij zich om in, de, in zijn graf. Toen dus zegt die man: Dat doen we twee keer, ligt hij weer goed. Hoe vind je dat? Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik vind dit humor, <lacht> ik, ik, ik weet het niet. Het is van een beetje, ja. Ja. ja, dat is dan dat je zegt van, uh, van Heeft zo'n jongen dat wel nodig? ja Nee, maar goed uh, ja, ja, inderdaad Maar hoe zijn we verder afgelopen dan? Dat vraag ik me vanaf natuurlijk Dat laat zich raden Dat ga, dat graden, ga, hè? Dat ga dat ik niet graden. vertellen Dat hou ik helemaal voor me Ja, nee Nou ja, goed Krijn. Ja, intussen Misschien zul je het wel merken Misschien ook niet We zijn uh, in, in blijde afwachting van onze volgende gasten Maar ze zijn nog onderweg, heb ik begrepen Oh, er komen ja? nog komen gasten Komen ze? Ja, ze komen wel, ja, ja, ja, ja. Okay. Ah, kijk en er was iets bij de paard van de boot, pakjesboot 6. Ik kan het verder niet vertellen. Oh. Uh, het is een vreemdeling zeker, die verdwaalde zeker, denk ik. Ik zet maar gewoon een stukje muziek op. Oké. Okay. Hey. Ah, Diana Rossi met haar in de bossi. Dat was ze, hè? Diana. Da wat zit je nou wit nou te lachen uh, daar? Uh? Okay. Ik lach niet toe. Ik heb uh, trouwens nog geen reacties gehad over jouw uh, jou, uh, cryptomunt. Grap, nee, Cryptogram. Krip, krip, Cryptogram. Ja, ik had gehoopt dat. dat een... Ja! Joker Canada, je bent wakker, je luistert, ik zie dat je luistert, kom op met het antwoord. Uh, het, ja. is, het is zo, ja, het is. dat uh, met, met opzet een goede daad verrichten. Met opzet, met opzet een, opzet goede, een goede, daad goede daad verrichten. Dat was het. Ja. Ik, ik doe me echt denken aan de slimste mensen hoor. Het is wel een hersenkraker Het is wel een hersenkraker ja, ja. ja, echt ja, een hersen En het is dat ik mijn koptelefoon op heb, want anders vielen ze uit elkaar. <laughs> ja, nee, dat je is... Je hoort uh, kraken. Ja, maar ik vind het dus, ja, nou, ik vind het... Uh, ik vind, je moet er wel moed voor hebben. Ik zie uh, Gerry naar, naar haar kranten uh, turen. Uh, betekent dat... Nee. dat je, nee, nee, dat betekent niks... Het betekent, betekent, heeft niks te betekenen. Nee, ik zei al, er is niet verder niet zoveel meer te... Nee, maar dat geeft niet. Het komt ja, oh, tijd. Oh ja, toch wel. Er is natuurlijk uh, ja. zondag hier ja. in Zandvoort is er weer markt. Oh. Een najaarsmarkt. En dat is altijd heel erg leuk. Dan is in het centrum van, Haarlem, van Zandvoort sorry, uh, allemaal marktkramen. Van alles wat. Uh, ja. Kleding, uh, uh, kinderspeelgoed, uh, telefoonhoesjes... Tassen, ja, dus bloemen. Je kunt het samenvatten: handel. handel. Maar handel. dat is echt een hele leuke en het is een hele grote ook. Met best wel zo'n zo 150 kamers. zeg maar eigenlijk. In het centrum en dan in de grote krocht en de halte straat. Heel erg met, leuk. Ook met muziek van Handel dan? Nou, daar loopt dan altijd een dwelorkest. Een dwelorkest, ja. En die met zo'n grote toeter, weet je wel. En die, die hebben altijd leuke muziek. Ik, ik probeer hem voor te stellen, een grote toeter. Ja, zo'n grote toeter. die. Ja, maar je wijst verloor. aan je hoofd. Ja, ja, wat is Hoe heet zoiets? Hoe heet zo'n tuba? Ja? Nee? Ja, een, tuba. een tuba. tuba. Een Een hè? Ja. En een, uh, met zo'n xilof. Ja, dat bedoel ik, ja. ja nee. En dan zo'n uh, zo klein, uh, klein banjootje, banjo is het of zo? Is dat een banjo? Nee, dat is een. Uh, en. Het uh, is een tuba. buba, zouden, hè? Dat is een, een tuba hoe? in opleiding. En. En trompetten en zo. Ja, heel leuk. En ze zingen dan ook... Uh, my day my day... La, la, la, la. Wat mooi. Wat Deze mp3 werd u aangeboden door... Ja. Nee, la, okay, maar dat is zondag. Maar dat is leuk. Dat is zondag. Ik, zi ik ja. zit vorige week in een bar. In een ja. bar. Je kent dat wel in een bar. Gezellig hoor. Leuke bar. Joppen. zit Zit een vent naast Heb jij paracetamol bij? en ja, ja. doe een beetje pijn op. Ik zit, nou, geen punt. Ja. Ik loop even naar de overkant. Dus de apotheek. ja. ja. Ik kom binnen met die apotheek, ik zeg, uh, heb u paracetamol? Maar er was een man voor me, die zegt, momentje meneer, ik ben eerst. En die vent zegt tegen die uh, apothekeresse, man, uh, heb u voor mij uh, 50 vijftig pillen? Toen zegt ze, ja meneer, dat is wel een beetje veel, vijftig uh, heb, ja, ja. heb u daar een briefje van de dokter voor? Ja. Toen zegt hij, nee, wel een foto van mijn vrouw. Die heeft u vijftig nodig. Ik... Uh, ja, ik volg gewoon stil uh, waar jij zomaar gedaan, had ja. nou, hoor. <lacht> maar uh, jouw uh, crypto uh, ding is, uh, is geraden. Is uh. waar? Ja, ja, ja. Doe ja, Joke? Ja. Joke Westerberg, Canada. Ah, Ad, Ad Canada? Oef, wat? Goed. Ja. Ja, en, uh, en Jokie die er gelijk alle plaat aanvraagt, die heb ik alweer klaargezet. Want ja, ik luister niet alleen naar die moppies voor jou, maar ik ben helemaal met mijn werk bezig natuurlijk. Oh, dus je hebt hem al voor haar al een uh, verzoek klaar. Uh, ja, maar ik, ik zeg maar niet wat het is, want er zijn meer mensen die zeggen: van nou, even uh, wil het nog wel weten. Maar ik nog even herhalen en dan zeg ik van nou. Met, op, uh, met opzet, uh, goede data? Nee, dat geeft niet, uh, expres maar ook. Oh, dat is hem. Met opzet een goede daad Met Opzet een goede daad En daar is een cryptische omschrijving. En dan moet je dus een, een woordje raden. Nou ja, nou, een woord. En wat is het woord dan? Ja, het woord is. Dat ja. moet je raden. Oh, dat moet je raden. Nou, oké. Okay. Ja, volgens mij hebben we deze net ook al. Gaat niet? Nee. Make it easy on yourself. Oh, dan is dat echt. Nee. Nee. Breaking up. Breaking so up. Oh. It's <laughs> so very hard to do If you really love him And there's nothing I can do Don't try to spare my feelings Just tell me that we're through I'm compared to his grave No words of consolation will make me miss you less De Walker Brothers, make it easy on yourself. En deze zijn speciaal voor uh, ja, onze, onze dans in Hamilton, Canada. Ja. En die heeft het uh, geraden. Ja, die heeft het ja, geraden. Wat goed. Maar ja. Die is zo hartstikke slim. Want het is uh, met opzet dus uh, een goede daadverrichter. Nou, dat dit is? is uh, een goede daadverrichter, dan heb je moed. Ja. En met opzet dan heb je de wil. Dus het is moed-wil. Ja. Heb je dat Mooi, expres hoor. bedacht of met opzet? Oh. Met opzet bedacht. Met opzet <laughs> bedacht. Ja. Nou, nou, knap hoor. Ja, wat ook wel eens verteld mag worden, vind ik. Joke Westerberg. Nou, die is echt... Ja, maar die ja. doet echt veel voor ons. Ja. In, in, uh, Heel die, veel. die geeft ons tips en die uh, ja. maakt reclame voor ons. Ja. En, en, en uit het verre. Canada. Ja, ja Canada. Ja. Canada je moet het maar doen, ja. hè. Je moet het maar doen. Ze moeten ook wel een keiharde stem hebben. Om we overbruggen. Om dat Zo'n afstand. Nee, maar we zijn blij met het. We zijn blij met het. Ja, leuk. Het houdt zich altijd op de vlakte. Ze altijd van, nou... Ja, ja, dat is Canada. Canada, zei: is dat. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, hartstikke ja, hartstikke nee, Ja, ik vind het hartstikke leuk, want ik krijg nu alweer een hele tijd foto's binnen van... Eh, ik zie de olie kapotje van jou, zie ik wel honderd keer voorbij komen. <laughs> maar dat geeft niet, want einde van het jaar maak ik, ik maak een collage van alle foto's... die dus gestuurd oh. zijn door Joke. Oh ja? Aan het einde van het jaar een collage, en daar maak ik één grote kerstbal van. Oh, dat is leuk. Voor in de kerstboom, weet oh, je wel? dan kan je zo... Onze kerstflyer, zeg ja, maar. Ja, nou, nou, leuk idee. Dus, uh, en ik wil jou er weer bij zitten als kerstman maar alsjeblieft een broek aan, even... <laughs> nee? Ik zal je vertellen, Willem. Ja, ja, ja. Ik ging naar de dokter vorige week en ik kreeg ineens een bult op mijn voorhoofd. Een wat kreeg je? Een bult. bult? Op ja, een bult. En steeds groter wordt oh, die bult jeetje. ook, hè. Dus ik ga naar de dokter. Ik zeg, dokter, ik heb een bult op mijn voorhoofd. Zegt de dokter, nou, over een maand zie je er niks meer van. zo dokter? Nou, het is geen bult, zegt hij. Het is een piemel. piemel. Een piemel, ja. Maar hoe, hoe, hoe kan het dan dat je er niks meer van ziet? Zegt die dokter over een maand. had je zak voor je ogen. Nou, nou, nou. Ja, beste luisteraar. Ik ken me niks anders dan alleen maar van Want uh, uh, het is... Uh, ik weet niet wat het is met die duif. Eens wat ik kan zeggen is... Uh... I'm sorry, so sorry that I dat sorry. Ik word hier heel erg treurig van een dit ja. nummer. I'm sorry. Ja, ga jij nog eventjes door. So sorry, so sorry. Zo so sorry natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Sorry. We hebben er allemaal spijt van, Willem. We hebben er allemaal spijt van. Ja, echt waar? Ja. ja, ja, ja? ja, ja, ja. Maar je het is heb, nu over. Als je belooft, dat er gewoon... Hè, want ja, Nou ja, goed. Doe maar. Ja, nou, er is in Bloemendaal ook van alles te doen het weekend. Het is er is een jaarmarkt. Het, ja, ook, ook jaarmarkt. Ja. Op een zondag is dat laatst Dus als u daar naartoe wil... Uh, wij kunnen ons dat niet voorstellen. In dat natuurlijk, hè? dat je naar Bloemendaal wil. Die... Ik ben er wel op Bloemendaal wel eens geweest. Mag je daar komen? Had je een visum? Mijn met? man kwam uit Bloemendaal. Jouw man kwam uit ja, Bloemendaal. Ja, die is daar geboren. Echt waar? Ja, echt. En waar is hij geboren in Bloemendaal? Uh, op de Bloemendaalse dwarsstraat. Maar, dat is nee, Hoe heet die weg bij jou daar zo? Nou, Keverlaan. Keverlaan. Kleverlaan. Kleverlaan. Oh. Oh. Is hij op de Kleverlaan? Jazeker. zeker. Daar was, daar was op de hoek, vlak bij de slagbomen van de, van de, het van de spoor. Had je een winkel. Had je een, dat was van Rutte was dat uh, ook. Uh, oh, je ja. zit nou ja, ja, dat ja was Maar dat, dat, was, dat was allemaal familie. Dat was allemaal familie. De en zijn vader ja. die zat dus daar in die. En daar maar is was dat een fietsenhandel? Nee, nee, dat was altijd, uh, altijd uh, zuivel, e zuivel maar, maar speciaal. Maar als je maar er langs rijdt, zie je ja. wel een groot uithangbord. Ja, ja. er staat op een fietsen van Rutte en Rien de Dutte. Nee, nee, ze waren niet in de fietsenhandel. Ze oh, waren in de, want in Bloemendaal Centrum heb je dus ook Rutte. Dat is dus, comestibles heet dat. Ja, hoe heet dat? Dat is Wat een oud ja, ja. Daar hebben ze allemaal hele explosieve ex, vle, vleeswaren en kazen en wijnen en dat soort dingen. Speciaalzaak? Speciaalzaak. Oké, hoe heet dat? Comestibles. Comestibles. Comestibles, comestibles. maar. <laughs> on your giorno, on your stante. Dat ja. oh, is leuk, ja. Wat een leuk woord is dat? <laughs> het is waar dat is dat een van? heel ouderwetse woord. Ja, waar komt dat vandaan? Dat Frans. het Frans. In die old fashioned wee, toch? Dus jij zal het ook tegenkomen in nee? Waarschijnlijk wel. Als je zegt comestibles, dan nee, we, we, hey, oh, we, we weet... zitten hier net. <laughs> ouderwetse. Comestibles. comestibles. comestibles. Ja, weet jij ook wat ouderwetse bevalling is? Ouder een ouderwetse bevalling? In the old-fashioned way. <laughs> ja, beste luisteraars, je hoorde, het. Het niveau is... Uh, <laughs> Charles is helemaal bijgekomen van de zomervakantie. <laughs> ja. uh, ja, maar, maar wat leuk, joh. Wist uh, je niet? Dat, ik wist helemaal niet dat jij bloemendaal... Ik dacht, je Haagse roes had geroets. Broets. Ja, Haagse. Maar dit is van mijn man. Ja, ja, oh ja, natuurlijk. Van mijn, van mijn overleden man. Maar dat is de Rutters en dat is. Die, die, die, uh, de Rutters, ja. die wonen en nog steeds allemaal uh, in deze omgeving. Oh. Dus uh, Bloemendaal, Aardehout, Vogelzang, uh, Vogelzang, een gedeelte ook in Noord-Holland en zo. Hele ja. grote tak was dat. Is oh. dat? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dit is toch wel, uh, toch wel weer heel apart. Ja. En Charles komt ook uit uh, Bloemendaal. Ik voel me net een etnische minderheid nou eigenlijk. Ja. Maar dat niet, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, ieder zijn... Uh, ja. ja, nee, nee maar dat is, dat, is, dat is inderdaad zo. Maar goed, uh, En, en jij, kwam ook, uh, jij had ook een vestibule, hoe heet het? Vestibule? Ja? <laughs> Heb je een vestibule? Dat is een oude wetslaren, een vestibule? Een vestibule is een, een ouderwets woord voor ja? een hal als je binnenkomt ja, in ja. een uh, huis. Vestibule. Nou, wij hadden geen vestibule, een buurvrouw, want uh, die had een deel. Bordeel. Ja, ja dat, dat, kan is, ook. Uh, dat is een fietsenstalling, toch? Ja. De jongens, al die dialecten en die accenten. Maar dat is de, leuk, het is, dat vind het ik leuk. Is, het ik is, ja, ik snap er allemaal niks meer van. Het is, uh, ik zal hem bij met mijn haagste verstaakte mensen, hè? Ja. Dat gaan we zo meteen maar eens eventjes doen, want ik hoor wat aankomt. Altijd hetzelfde liedje. Het is altijd hetzelfde liedje. Altijd Waardeloos is dat. Ja, altijd hetzelfde liedje. Altijd de liedje. Altijd the same altijd. old song. Ja, ja, ja. Nou, daar komen we aan hoor. Ja, nou, daar zitten we dan. Ja. Met z'n 1, 2, 3, 4. Ik heb uh, koptelefoons neergelegd voor jullie. Die zijn, er zijn geen requisieten, hè. Dus je moet ze weggebruiken natuurlijk. Als hoor je mij niet. <laughs> hoor, je hoor je mij? Heel goed. Ja. Ja, heel duidelijk. Annemiek hoort je ook uh, luid. Ik versta er ik van wat Annemiek zegt. Ik heb een koptelefoon op. Kijk. Ja. Nee, maar niet. ik geef Annemiek even een cue. Uh, test, test 1, 2. Test. Ja, doe dit. Moet je microfoon even iets naar je toe trekken? Kijk, is het beter? Ja. Ja? Kun je ja. een stukje voorlezen wat er voor je ligt? Nee? Ah. Nee. Nou Willem, gedraag je nou even als een heer en introduceer de dames nou eens even met elegantie. Nou zeg maar Dat eerder, alle elegance. luisteraars in Zandvoort en omstreken, heel lands. verder en... buiten, bij Schiphol in de omgeving. Schiphol. Op, jou, op, jouw, op jouw werk, heb ik begrepen. Op, jou, op jouw... Dit is mijn werk. Nee, nee, nee, dit is Bureau Halt. Oh, Bureau. <laughs> ik heb met vuurwerk gespeeld. Wie ja. zit het er bij ons in de studio, Willem? Ja, we zitten... Ja, de roffel komt er ook. Oh, dat doe jij. Waar komt dat nou vandaan? Ja. Ja. Nee, helemaal links. Er uh, zit Annemieke. en is. een bekende, een hele bekende in de muziekwereld met name de challenge. Ja. En uh, um, ze weet ontzettend veel van muziek. Ik weet nog meer dan ik denk ik. En uh, ja, nee, dat is en naast haar is Sophie. Uh, Leeuwarden, trouwens, jouwert, welkom. Dank je. En uh, trouwens, ja, nee, Annemiek was Vlading. Hè? die was geen Leeuwarden. Hè? Nee. Ach, gelukkig nee, maar, hè. Dat Anders kan voel... je wel horen, hè. Hoezo? <laughs> <laughs> ja, nee, nee, nee, nee, uit vlaarding. Ja, en, en helemaal rechts daar zit uh, Petra natuurlijk. En Petra die is, uh, ja, dat is eigenlijk een van de drives, een van de, zeg ik, hè, van de, van de challenge. En, uh, Jij moet het luisteraars ook even uitgelegd uh, krijgen. Ja, de, challenge de, challenge nou? de challenge behoeft helemaal geen, geen, geen, uh, geen informatie. Maar als je op Facebook kijkt naar de challenge. Ja. Nou, dan weet je genoeg. En die goed. vind je natuurlijk. Als je kijkt naar het bruisende geluid van zandvoort. Dan vind je de challenge ook. Nou, wat moet ik dan meer zeggen? En dames, als ik nou, uh, mag, mag ik een vraag stellen Willem tussendoor? Uh, dat ligt eraan uh, van 1 tot is, 10 op, uh, op, geen, op orde en netheid. Ja, het is een, geen pikante vraag. Nee, okay, hoeveel uur, dames, in de week besteden jullie aan de challenge? Als het, uh, dus dus uh, links van YouTube plaatsen, uh, kijken, uh, luisteren, noem het allemaal maar op. Hoeveel uur zijn jullie ermee bezig? Gemiddeld. Nou, dat is heel verschillend. Ja, dat is zeker heel verschillend. De laatste verschillend. tijd eigenlijk niet echt veel... Maar ik heb wel heel veel gedaan, Oké. Okay. Ja, maar ja, hoeveel uur, zou ik zou het niet weten. En, en hoe vinden de heren dat, van de dames? Oh, die vinden dat best. Ja, die hebben nog rust. Zo is het. Nou, ik heb eventjes er gekeken, voordat ze binnenkwamen, toen heb ik gekeken naar een aantal plaatsingen van de afgelopen twee maanden. Ja. Annemiek zit op 118, Kijk, Sophie 117 en Petra op 244. Ja, ja. Ja. Wat grap, hè? Wat grap. Was grap, hè? Ja, dat was grap, ja. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Ja, nee hoor. Ja. Nee, maar weet je, het is. Het is gewoon een challenge, is eigenlijk. De familie ervan is gewoon. Uh, muziek delen. Hè? En, en Dat is het eigenlijk. Meer maar net... uh, de challenge heeft ook altijd van een uitdaging, toch? Ja, maar de challenge is de uitdaging, want je prikkelt elkaar. De een die zegt van, uh, ik ga dat nummer plaatsen. En de ander die zegt van, uh, ik ga dat nummer plaatsen. Of ze zien, Willem Bruis plaatsen een nummer. Een nummer is helemaal niks. En ik plaats een nummer die mooier is. Het gebeurt wel regelmatig, moet ik zeggen. Okay. Nee hoor, nee, nee, nee. En Petra, die organiseert natuurlijk ook de, de challenge. De... Ja, één keer, uh, keer in de maand probeer ik dan een, een challenge, een, uh, een thema uh, themadagen te, te organiseren. Ja. ja. En uh, nou gisteren was het dus het thema uh, Queen, Freddie Mercury, omdat het zijn, uh, zijn verjaardag zou zijn geweest. Ja. ja. Dus dan... Uh, dan, zet ik, dan maak ik een flyertje en dan uh, doe ik een oproepje van nou, uh, iedereen die het leuk vindt om nummers van Queen te draaien of te plaatsen, die, uh, die zijn morgen van harte welkom, want dan is Queen, dan is Freddie Mercury, die is dan... Uh, ja, het was ook wel een fenome jaar, fenomeen, die Freddie ja. Mercury, wat ja. een zanger was dat, he. fantastisch. Ja. Ik vind het zelf ook een hele goede zanger, mijn zoon Harm, die vindt het ook een... Prachtige zangen. heeft yeah. een mooie andere stem ook, hè? Wie? Ja, mam, ik vond het ook een kanje, hoor, om te zien ook. Eh, Freddy Mer Mer Mercury, hè, toch, hè? Zo heet hij toch. Mer Mer Mercury, hè? geloof ik. Mercury. Ja, ja, inderdaad, William Freddy Mercury. Ja, ik weet het niet. Ik heb er niet zoveel verstand van. Het, uh, nee, nee, nee, nee. Nee, ja, nee maar zo... ik vind het, wel, ik vind het toch, wel, uh, toch wel heel erg frappant. Want jullie zitten al over de honderd leden. 101 en één om precies te zijn. Dus over de honderd. En dat blijft ook gewoon zo. En dat vind, ik, dat vind ik hartstikke leuk. En meestal haken de mensen af of zo. Uh, we zijn altijd wel vaak dezelfde mensen die... Uh, ja, die muziek plaatsen, zeg maar. En dan denk ik gewoon van... Uh, nou ja, de stille minderheid, de meerderheid daar, die geniet er ook van. En dan kijk ik zien aan de reacties. Maar Challenge spel je dus c h -A. Ja, dat ligt eraan. Is het in Friesland of is het in... Nee, maar even voor de luisteraar. Ja. Dan kunnen, kunnen ze op die site kijken en misschien meedoen. Ja, bij ons is het dus s SJ... e <laughs> challenge Dat nee, ik de mensen zou nou niet in verwarring willen. Ja, nee, dat is zo. Dat is zo, dat is zo. Maar, um, dat is weer het volgende eigenlijk. Want dan hebben we het wel over de challenge. Daar komen we zo meteen nog wel op. <coughs> Waarom zijn die dames hier? Die dames die komen nu, voor de hoeveelste keer dat jullie hier zijn in Zandvoort... Derde, met de, drieën, de derde keer. De derde keer. Wat trekken jullie aan Zandvoort? Dat is weer de volgende vraag. Nou, de eerste de zee. Vandaag is het mooi weer. Welk mooi weer? Oh ja. Ja, en nee, het ding zit dicht. Ja. ja. ja. En voor mij beide. Ja. En uh, ik wil het zijn met uh, vriendinnen. Hè? Kijk, nee. dit is het. Hè. Kijk, Charles, er zijn ook ja. mensen die wel vrienden hebben. Zie je ja. dat? Hey, maar, maar luister, uh, uh, hoe zit het in de mooie Zandvoortse mannen? Hè? Of, uh, uit Amsterdam lopen er ook veel uh, op het strand. Hoe heb je daar oog voor, dames? Voor die mooie mannen hier uit uh, Zandvoort in omstreken? Die hebben wij nog niet gezien. Oh, nou, dank je wel, hoor. <laughs> nee, maar dan wij maken ook een radioprogramma, hè. Dus wij kunnen niet altijd op het strand zijn, natuurlijk. <laughs> ja... Nee, maar ik, vind het, ik vind het wel hartstikke, wel hartstikke leuk dat jullie er gewoon, iedere keer gewoon, dat jullie terugkomen gewoon. Voor hetzelfde wat ga je, zeggen? je zegt, je gaat naar Zoutenlanden of je gaat naar Texel of je gaat naar... Uh... Maar het, het is altijd Zandvoort. Ja. En je pakt, ik sta er helemaal niks van, maar op een of andere manier pak je, je iedere keer het goede weer mee. Ja. Nou, nou nee. laatste twee keer niet. Laatste twee keer, waar, waar was ik dan? Zat, ik, zat ik op Bali of Curaçao dan? Nee, dat was het ook niet. Nee, maar is het zo? laatste ja. keer slecht? Nou, oh, ja. ja, de eerste keer was heel slecht, hè? Zijn we de... ja. hier een week geweest? Zijn hier oh, een week geweest? Maar zet er dat niet in het arrangement? Nee, <laughs> okay. daar hebben we niet voor betaald. <laughs> daar hebben we niet voor betaald? Nee, nou ja, goed, je, ja, je valt nog met de neus in de boter Ik bedoel, het wordt hartstikke warm. Ja, lekker ja, okay. Daar kunnen we zometeen wel even wat meer over vertellen. Tenminste, onze Pelleboer. Ja, ik wil alles van jullie weten, straks nog eventjes horen, want Maar we moeten er eventjes uit. We kijken op de klokje. Het is bijna 11 uur en dan komt het nieuws voorbij.